Florentine, dankjewel. Graag gedaan. Oké, okay, dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Uh, 57 vertragingen op dit moment. Dit zijn ze vanaf 7 minuten. <coughs> Daar gaan we. De A1 namens Voort Amsterdam bij Naarden, 20 minuten, door een ongeluk. En de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Bunschoten 21. A2 Utrecht-Amsterdam bij Breukelen, 22. En de A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen, 18. A4 Den Haag-Amsterdam bij Prins Klausplein, 26. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk, 22. A12... Den Haag-Utrecht bij Gouda 18 en de A27 Breda-Utrecht bij Gorkum 23. A37, knooppunt Holsloot-Hogeveen bij Nieuwe Landen. Dat doe je er 7 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. En de laatste staat op de A50 Os Arnhem bij Bankhoef. 34 minuten vertraging. Combineer je energie, internet en sim only gewoon bij één partij. Dat is wel zo makkelijk. Ga naar budgetthuis.nl en profiteer elke maand ook nog eens van combikorting. Bid je thuis? Alles onder één dak.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 Profiteer nu van 30% korting op alle vloeren. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn binnenklus aanpakken. Ik kan het. Gamma. Nog even doorknallen. Het is alweer bijna vrijdag. Hé, nee. hé. Hey. Hey. Even langs hey. Gebruik je data goed? Het is niet te laat. Love en plaats van online heart ja. Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2 voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel Fit. Dit is Veronica. We love music. Marisa vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Ik weet dat hij altijd trouw naar dit uh, programma luistert? Hij is 60 jaar geworden. Oh, dan voel ik mezelf altijd zo oud. Ik weet nog zo dat hij toen under the bridge uh, zo jong was. Ik weet nog, alle meisjes in de brugklas... die vielen destijds op Anthony Kiedis. En ineens is die man dan 60 jaar... We'll stop the rain, hoorde je daarna sneeuw. Vandaag buien aan de kustprovincie. Die sneeuw krijgen we vandaag niet te zien in Nederland, maar het is wel heel onstuimig. Het is echt herfstweer, maximaal 17 graden. Dat is dan wel weer lekker. Ik heb een koffietip voor je, uiteraard een herfstige koffie. De Spicy Latte. Wat heb je daarvoor nodig? Daar zit melk in, maar ook speculatie kruiden. En ik zou er ook een beetje rum in gooien, maar goed, dat ben ik. Maar kijken, misschien is het daar nog net iets te vroeg voor... maar daar wordt het gewoon net, net even wat herstiger van. Uh, oh ja, wacht. Ik heb daar een geluidseffect voor. Laat ik je daar ook maar meteen mee lastigvallen. Hé, hey, uh, zo meteen White Life Sean. Hij is namelijk terug. Hij was weg tot november. En het is november, mensen. Het is 1 november. En dit is Robert Palmer. En het dikte to I want to dedicate this song, Gone Till November.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 Don't cry When I come back You know the limit's the sky I'll take you out to dinner To your favorite spot. Feed you an aphrodisiac Just to get you high Drive by movies By a cemetery If my corpse can talk Then I would tell you our story Life stars are the rich and famous Some die with the name Some die nameless Every time I make a run Girl you turn around and cry I ask myself why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 Give him a kiss to my mother. To my mother. We had nothing, I had to do something. So I'm knocking on heaven's door like I'm Bob Dylan. Never contemplating the charges I'm facing. My newborn son, I hope I see his graduation. Take him to the movies by the cemetery. If my corpse talk, then I would tell him I was sorry. Lifestyles of the rich and famous. Some die with the name, some die nameless. Every time I make a run.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 Het ja, is wel leuk, toch, om deze plaat weer een keertje te horen? Voor mij was het echt een hele tijd geleden... dat ik white left Jean en zijn gone till november voor het laatst hoorde. Even hey, bedankt voor alle leuke berichten die binnenkomen... via de gratis Radio Veronica-app. Uh, Jasper die stuurt een foto vanuit de cabine van zijn vrachtwagen. Goedemorgen, Marisa. Deze week, laatste week met mijn huidige werkgever... vanaf volgende week ga ik vrachtwagen rijden voor een uh, supermarkt. En dan alleen nog maar op de Nederlandse wegen. Ik weet niet of, dat, uh, of je daar blij mee bent of juist niet. Is dat fijn om alleen nog maar op de Nederlandse wegen... De te rijden. Laat het maar even weten Jasper. En de Jelte zegt, voor mij geen koffie vandaag. Uh, een warm kopje thee en wat beschuit, want ik ben ziek vandaag. Heel veel beterschap voor jou Jelte. En Dennis zegt, vandaag trouwt mijn zusje voor de gemeente. En ik mag haar getuige zijn, ik ben zo trots op haar... Ah, nou heb een heel fijne dag. Ik hoop dat het onvergetelijk wordt, Dennis. Hé, hey deel ook even wat jij aan het doen bent op deze dinsdagochtend. Dat kan gewoon via de gratis Radio Veronica app. Geen enkel probleem. En heb je die app niet, kan je ook gewoon via onze website radioveronica.nl... Een, een boodschap achterlaten. Dat vinden we leuk. Hé, hey, uh, ja, even wat anders nu. Ik weet niet, misschien is het te vroeg voor. Ik heb wat random feitjes voor je over zoenen. Wist jij dat de langste kus... Ja, hoe lang zou die geduurd hebben? De langste kus ooit, wat denk jij? Nou, ik, ja, 58 uur. Ongelooflijk, hè? Ikhai Tiranat en Laksa tiranat, die hadden er zin in. Die wisten zo'n 58 uur, 35 minuten en 58 seconden met elkaar te zoenen. Daarbij hebben zij het wereldrecord op hun naam gezet. jongen, probeer dat maar eens in. Je moet er niet aan denken zo lang. Tijdens het zoenen train je rond de 30 gezichtspieren. Dat is goed voor je huid. Die wordt er mooi strak van. Dus in dat opzicht is het eigenlijk wel goed om te zoenen natuurlijk. En uh, ja, dat is ook wel handig om te weten. Tweederde van de mensen kantelt het hoofd naar rechts tijdens het zoenen. Even checken hoor, hoe ik dat dan doe. Ja, nee, inderdaad. Ik doe dat ook naar rechts. Je voelt hem aankomen. Uh, het treintje dat ik uh, ga inzetten, dat heeft alles te maken met zoenen. Zometeen ga ik Kiss voor je draaien met I Was Made for Loving You, maar eerst het Prinsje en Kiss. van Gert Gaal, die zegt... Goedemorgen Marisa, Kis op de radio is altijd goed. Deze staat op nummer 1 in mijn top 1000 aller tijden inzending. Ja, je kan stemmen, hè? dat kan gewoon via radioveronica.nl. De stembussen zijn geopend voor de top 1000 aller tijden... die wij binnenkort weer gaan uitzenden. Zeer democratisch samengestelde lijstjes dus kom maar door. I was made for loving you, hoorde hier op Radio Veronica. Zometeen nog zo'n top 1000 aller tijden classic van Bruce Springsteen.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 het is twee minuten over half tien. Goedemorgen, dit is Radio Veronica met een verkeersupdate van Flitsmeister. 19 vertragingen op dit moment, dit zijn ze vanaf acht minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Amersfoort-Noord, daar doe je er 13 minuten langer over. En de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Blarikum 9. A2 Utrecht-Amsterdam bij Breukelen 11. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Budel 8, komt door een auto met pech. A4 Ten Haag Amsterdam bij de Schiphol-Tunnel 9 en bij het Prins Klausplein 18. En de A9 alkmaar Amstelveen bij Velzen 8. A12 Utrecht Den Haag bij Bezuidenhout 8 en de A27 Breda Utrecht bij Gorkum 16. En de laatste, de A50 Oss-Arnhem bij Bankhoefte, doe je er 11 minuten langer over. Veronica en uh, Liar Liar. Dus meteen schakelen we over naar Almere... naar ons ropperhoofd voor Een nieuw original, maar dit is eerst Blondie en Deni. Veronica. Dames en heren, welkom bij het Conventionals Alfabet. Ja, we schakelen over naar Almere, naar uh, Rob's thuisstudio... Want hij is nog niet op kantoor. De, uh, Rob, uh, goedemorgen. Nou, ik vind het eigenlijk wel toevallig, of misschien wel niet. Misschien doet het wel expres dat je dat over kantoor hebt. Want ik wil het even kort met je hebben over, uh, misschien wel door een van de beste comedy-series aller tijden: The Office. Ja, een geweldige serie. Die ben ik ooit gaan kijken, omdat uh, jij me ooit tipte. Bedoel je dan uh, The Office UK of US? Want uh, er zijn twee versies, hè? Ja, de Engelse versie natuurlijk. Over originals gesproken, die met uh, Ricky Gervais. Zeker met Ricky, want dat is de beste. Nou, die hebben een tijdje, hebben ze dit gebruikt als thema. De so, the handbags en de gladracks. 2001. En hit voor de Stereoponics. Fantastische versie. Vaak wordt hij versleten voor Rod Stewart origineel. Die heeft hem wel op zich in het waar staan. Rags, so Is ook niet de originele versie. De componist van het nummer, Mike Dabo... heeft nog een tijdje bij Manfred Mann gezeten... heeft dat ook opgenomen, maar ook hij heeft niet de originele versie. sweat... De originele komt uit 1967. en is van Chris Farlow, die had al enige roem vergaard... omdat hij een hit heeft gehad met het nummer van The Rolling Stones... Out of Time. Maar dit nummer is ook origineel van hem. So what De stem leent zich er ook voor, maar ja, nu... nu die ingewikkelde ah. vraag aan jou, Marisa. <laughs> Welke versie hier gaan we draaien? Nou, ik, ik ga voor deze dan, want ik moet zeggen... ik ken hem niet, dit origineel van Chris Farlow. Dus dat wil ik wel helemaal horen dan. De handbags en de gladrags. Rob, dank je wel weer. Mooi verhaal. Ever seen a blind man cross the road? Trying to make the other side. Make us a brand. Death Punk hoorde je met Around the World. En van de ene klassieker gaan we naar de volgende. Want ik heb ook Elkie Brooks voor je.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 Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Er is vannacht weer een rampkraak geweest op een juwelier... en deze keer in Wageningen. De daders reden daarbij een rolluik aan Gort. Het is nog onduidelijk of ze iets mee uh, hebben genomen. De ravage in de winkel is enorm groot. De daders gingen er lopend vandoor... en voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Als de energieprijzen hoog blijven... krijgen na volgend jaar alleen mensen die het echt nodig hebben... nog financiële steun. Minister Kaag zegt bij RTL dat iedereen geld blijven geven... echt te duur is. En ook voor bedrijven kan ze niets...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 Ja, het prijsplafond kost de schatkist tientallen miljarden... maar een exact bedrag is nog niet bekend. Volgens de Russen staat Oekraïne op het punt om een dam te vernietigen... waardoor heel Gerson onder zal lopen. President Zelensky ontkent het en zegt dat de Russen dat zelf van plan zijn... om Oekraïne de schuld te kunnen geven. Gerson is al sinds maart in Russische handen. De regio is pas geleden geannexeerd weer vandaag zowel zon als wolken aan zee en lokale bui flink wat wind vandaag en ongeveer 15 graden. en voor meer weer kijk op weer.nl. Dankjewel Florentine. En heb een fijne dag. Dankjewel. Radio Veronica ook via DAB+ de app je smart speaker en Radio Veronica.nl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 Marisa. Bij Radio Veronica en uh, People Are People. En ook nog Coldplay met In My Place. Ja, Coldplay is helemaal op de klimaattour, hè? In 2017 stopte de bed met toeren. En ze zouden weer beginnen als dat klimaatneutraal zou kunnen... Nou, ze zijn weer op tour, volgend jaar naar Johan Cruijff Arena. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze treden alleen maar op op centrale punten. Hè? Bijvoorbeeld vier keer in Nederland en dan niet Duitsland en België. Dat scheelt het rijden van de band en de apparatuur. Een show van afgelopen weekend was wereldwijd dit weekend in de bioscoop te zien. En de band maakt tijdens de tournee gebruik van een kinetische vloer. Ja, dat is echt wel een mooi verhaal. Die fans creëren dan een deel van de benodigde energie door te dansen. Voor ieder kaartje dat gekocht wordt, of verkocht wordt, wordt een boom geplant... En fans die carpoolen of met het OV komen, die krijgen korting op merchandise. Dus wel degelijk over nagedacht. Maar toch is het nog niet helemaal klimaatneutraal. Want ja, ze vliegen nog steeds. Maar, zegt Chris Martin, we zijn veel verder dan dat we zouden zijn... als we onszelf nooit de vraag hadden gesteld hoe het beter kan. Ja, dat is waar. Alle beetjes helpen. Ik vind het mooi dat ze het op die manier doen. Elton John onderweg naar Jay-Z en Alicia.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 To save myself from falling. I took a chance And changed the way your way of life Bert Smering zegt uh, zoveel mooier dan die overhyped live-opname... met dat drukke geschreeuw. En Rick die denkt daar heel anders over. Hij zegt, toch vind ik de versie met George Michael beter. Zo zie je maar weer, zoveel mensen, zoveel smaken. Don't let the sun go down, on me hier bij Radio Veronica. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen via de Radio Veronica. Bijvoorbeeld deze van Robert Bolt, die zegt... hé, hey Marisa, vandaag extra feelers door Duitsers die vrij hebben... en bij ons komen shoppen, omdat het allerheilige is. Dat is waar ook, ja. En Nora zegt, ik ben aan het poetsen, poetsen en nog eens poetsen. Ik heb gemerkt dat ik het doe om de zeeuwen te maskeren. En die zijn er, want zaterdag vertrekken we voor de tweede keer met ons barrel... vanuit Amsterdam naar Dakar. Eerst door... Uh, eerst, uh, eerste keer door Pechenstrand midden in Frankrijk. Dus nu in herhaling. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook heel zenuwachtig. Ach, Nora, ik kan me dat voorstellen. Maar weet je, het is toch gewoon al mooi dat je er weer aan gaat beginnen. Dat je de strijd gewoon opnieuw aangaat. Heel veel succes, ik zal aan jullie denken. Grietje Hete Breien, die stuurt een foto van haar, haar en haar man... in een vrachtwagen met het eerste luisteraarshirt dat ze gewonnen hebben bij Ook Goedemorgen... Ze zit er bij Rondje Brabant in mijn Veronica-shirt. Vol trots. Corné vertelt dat hij vandaag 25 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd. Arnold die zegt, hé hey Marisa, ik ben aan het werk bij CPA-adverteerders. Aan, uh, aan het wisselen van de posters. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. En Ninon Lutters, ja, die, die heeft er een heel mooie foto... Een mooie kerstachtige foto bijgestuurd. Uh, Ninon is aan het schetsen voor de kerstkaarten... van de Voedselbank Rotterdam, waar ik vrijwilliger ben. Nou, ik zie het al, Ninon, dat worden prachtige kerstkaarten. Ik denk dat je mensen er heel blij mee gaat maken. En dan deze van Martijn Speelman. Hé hey Marisa, we zijn lekker wansen uit Curaçao aan het voorbereiden... om in de collectie van Naturalis te gaan. En er zit ook een foto bij... van inderdaad een heleboel wansen en een speld... Erdoor, zodat mensen ze dus kunnen gaan bewonderen in naturalis. Nou, Martijn, dat ziet eruit als monnikenwerk. En je moet ook niet vies van beestjes zijn, zie je. Hé, hey, mensen, pak er een madeliefje bij, pluk de blaadjes eraf. Hij houdt van me, hij houdt niet van me. Dit is Do You Love Me van de Contours. me And now I'm back to let you know... I can really shake them down.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 Door de opleidingen van Blom. Meer vaardigheid, meer efficiëntie en meer veiligheid. Daar gaat het om bij Blom. Kijk op blomopleidingen.nl. Wil jij altijd door en jouw wagenpark nog slimmer inzetten? Zet je productiviteit dan in de hoogste versnelling met Ford Pro Software.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 Geld lenen kost geld. Deze week in de bonus: alle Campina Lang Lekker Liter pakken 3 stuks voor 3 euro. Alle aanmerk-uitdeelsnoep, tweede halve prijs. Alle Andrelon, taaf en AX, 1 plus 1 gratis. En de combi-deal: een Emma Boxspring en Fliptopper voor 849 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekker van Albert Heijn. Het is Radio Veronica. Het is half elf geweest. En ik heb een verkeersupdate voor je van Flitsmeister. Drie vertragingen op dit moment. De A2, Maastricht-Noord-Eindhoven bij Nederweert, Dat doe je er 19 minuten langer over. En de A8, Zaandam-Amsterdam bij Westzaan 7. En tenslotte de A50, Os arnhem bij Bankhoef. 23 minuten vertraging.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 die afgelopen is he, door zijn uh, officiële gong. De Helen Parsons Project hoorde je met uh, Turner Friendly Card. Op een of andere manier krijg ik altijd een beetje... kerstachtige associatie als ik die plaat hoor. Heb jij dat al? Melodieuze klanken uit het verleden... die in het heden nog dan hun diensten bewijzen. Aan hen met een luisterend oor. Radio Veronica presenteert met gepaste trots. Heel oud, maar nog steeds van goud. En vandaag neem ik je mee naar het jaar 1964. Burns. Het zou zomaar kunnen dat je nog nooit van hem gehoord hebt. Maar hij schreef een nummer in opdracht van platenlabel En Nu moet ik erbij vermelden dat Burns heel veel bekende liedjes heeft geschreven. Bijvoorbeeld Twist and Shout is van zijn hand. en Everybody needs somebody to love. Die je natuurlijk kan kennen van de Stones en van de Blues Brothers en de Brown Eyed Girl. Het nummer dat hij geschreven heeft werd door twee artiesten van hetzelfde label opgenomen. Lulu was de eerste die het mocht uitbrengen. En in haar versie klonk het zo. Wee! een heel klein hitje, dus ze besloot het label ook de versie van Them als single uit te brengen in 1965. Van Morrison was nog onderdeel van die groep in deze tijd. Je hoort de versie van Them, Here Comes the Night, zo heet de plaats, is vandaag heel oud, maar nog steeds van goud.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 together wonder what is wrong with me why can i accept the fact she's chosen him and simply let them be Whoa! And now he's holding her the way I used to do I could see her closing her eyes and telling her lies Exactly like she told me to Yeah als halt van al Go on and tell your little boy, freeze. Veronica. En ja, uh, yeah, fuck you. Het is helemaal niks persoonlijks. Ik uh, kon er gewoon een plaat af. Ik uh, vermelde het er voor de zekerheid maar bij. Ik hey, mensen, The White Lies die hebben een nieuwe single uitgebracht. En die klinkt weer zo heerlijk etisch, zeg. Hij is geschreven tijdens de allereerste lockdown. Toen voelde de zanger zich behoorlijk gevangen. De plaat heet dan ook Breakdown Days. There's something calling out my name But I don't want to think about it My mind is falling. I'm falling down a tree, but I don't want to talk about it on these breakdown days, I dream of something more on these breakdown days. No choices, no feelings on these breakdown days. Via ja, DHB De app. Je smart speaker en radioveronica.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel fit. De dagdeels tijdens de Bol drie dagen zijn zo goed. Die moet je wel delen met je puber die voor elke tostie een nieuw bord bakt. Wat alleen vandaag vaatwasmiddelen van onder andere Drift en Sun met 66% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar bol.com. Je hebt internet en je hebt first class internet.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 Van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken. Met Veronica. Veronica Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Nederland haalt vandaag 12 IS-vrouwen op uit kampen in het noorden van Syrië. Er komen ook 28 kinderen mee. Daar gingen maanden van voorbereidingen aan vooraf... dus de bedoeling om de vrouwen hier te vervolgen...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 Dieven hebben ook vitrines kapotgeslagen... maar daar lijken ze niks uit te hebben meegenomen. Dure horloges liggen er nog. De daders zijn spoorloos. Ze konden binnenkomen door met een auto de buitenrammen. te rammen. <tie> Nederland stuurt volgend jaar een duo naar het Zonfestival: Mia Nicolai en Dion Cooper.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 Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En het kan aan zee ook nog eens flink regenen. Het waait flink en het wordt maximaal 17 graden. En meer over het weer. Deze op weer.nl. Dankjewel, Joost. Wow. Wauw. Uh, wat, een, wat een vreugdevolle kreken. Ja, goede reactie. Nee. Wow. Wow. Wow. <laughs> Combineer je energie, internet en sim only gewoon bij één partij. Dat is wel zo makkelijk. Ga naar budgetthuis.nl en profiteer elke maand ook nog eens van combikorting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 Kijk, Welkoop kaas, drie potten voor 5 euro... en Youcanu berondervoeding nu met 25% korting. Per dus. Gewoon bij Welkoop. En op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Nu bij Gamma, de binnenklusweken. Profiteer nu van 20% korting op isover glaswolplaten. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma.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 Marisa. Yes. Oh, wat een romantiek op de radio. En ook nog de Doobie Brothers met uh, What a Fool Beliefs. Ah, een fijn, fijn liedje is dat. Mijn collega Tim Pine heeft die volgens mij op nummer 1 staan in zijn uh, top 1000 aller tijden. Je kan ervoor stemmen, hè? ga naar de website, dat is radioveronica.nl. Dan kan je je 25 favoriete platen achterlaten. Je hebt dan een, een lijst met voorkeuzen. En als er bepaalde platen niet in staan of van jij denkt van ja, die zouden erin moeten staan dan kan je gewoon je eigen keuze ook doorgeven. Je kan het ons trouwens ook appen, hè? want uh, misschien kunnen we daar wel wat mee. Dus doe dat maar, laat ons dat maar weten. Het kan altijd zijn dat we iets belangrijks vergeten zijn. Maar ik denk het bijna niet, want het is een, het is een zeer omvangrijke lijst. En ik ga de Beatles draaien. En uh, in dat kader wil ik je, je een uitdrukking vertellen. Zo vader, zo zoon. Dat is een uitdrukking die je vaak hoort. Uh, nog leuker is het voor een vader als zijn zoon hetzelfde beroep doet. Nou, dat geldt voor uh, George Martin, de producer van de Beatles. Uh, hij leeft niet meer, maar hij heeft een zoon. De Beatles die hebben natuurlijk een gigantische erfenis achtergelaten... waar George Martin een uh, groot aandeel in aan had. Hij werd ook wel de vijfde Beatle genoemd. En nu is het mooie dat zijn zoon verder werkt aan die nalatenschap. Giles Martin, zo heet zijn zoon. Hij werkt al aan de Beatles-doku Get Back. En uh, afgelopen vrijdag kwam er een nieuwe editie uit van het Beatles-album Revolver... Nou, wat is daarop nu gebeurd? Giles Martin heeft samen met het audio-team van Peter Jackson alle instrumenten op de oorspronkelijke tapes van elkaar gescheiden en daarna weer opnieuw opgebouwd zodat alles frisser klinkt. Dat album kun je kopen voor zo'n 130 euro, ching! Maar het staat ook op Spotify. En een van die liedjes die staat op dat album, dat is Eleanor Rigby.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 out of the question. Ook bij Radio Veronica. Speciaal voor Arna. Ze zegt er: Ja, heerlijk poetsen, omdat het moet. Op de muziek van Goud van Hout wordt het toch nog leuk. Knal even een lekkere rocknummer in de eten voor me. Nou, dat heb ik zojuist gedaan. Ik hoop uh, dat het poetsen inmiddels klaar is. Ik zou heel snel gaan op een platenstick, denk ik. Johan zegt: poeh, top 1000 lijstje. Ik denk, ik doe het op alfabet. Het ging goed. Ik zat zo op de 20 platen, nu de B. <lacht> ja, dan mag je er maar 25 indienen. Oh, kill your darlings, Johan. Kill your darlings. En Jeroen die zegt, uh, uh, ik ben met de cv-ketel bezig. Voorbereidingen op de winter. En uh, als bewijsmateriaal een foto van uh, een apparaat. En Willem die stuurt een foto van uh, een strand en zee. He, he, lekker even uitwaaien op het strand bij Zandvoort. Ik heb een lekker stuk gewandeld. Hoofd leegmaken. maken, Veronica aan. Daar ben ik weer helemaal opgeladen. Nou Willem, wat een eer dat wij jou mogen opladen. En Twan die zegt, Marisa, onze hond Bobby... heeft zichzelf een nieuw troepje geleerd. Hij weet welke knop hij aan moet zetten om de radio aan te krijgen. Dus ik zat thuis in een meeting... Opeens radio Veronica er doorheen. Gelukkig kon iedereen er wel om lachen. Oh, dat is een goed afgetrainde hond, zeg. Goed gedaan. En dan Jason nog, die zegt net terug van de supermarkt: brood, kaas en ham gehaald voor dinsdag Tosti-dag. Ah, is het bij jullie dinsdag Tosti-dag? Lekker zeg. De dag is wel iets Tosti-dag. Ik weet het niet, fijn. Tosti-dag. We hebben op vrijdag wel altijd snackdag hier. Maar misschien moet ik het eens gaan introduceren, zometeen op de redactie. Tosti-dag. Waarna nee, zoveel zin in zeg. Dank je. I never can say goodbye.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 Het is half twaalf, dit is Radio Veronica met een verkeersupdate van Flitsmeister. Eén vertraging op dit moment die staat op de A9, ook maar Amstelveen. En dan doe je er negen minuten langer over. Marissa, Marisa, draaij precies waar jij van houdt. Hier is alles, kids, met alleen maar iets. Bij Marissa's ga van houdt. Yeah, jazz' and... ha Zometeen heb ik voor jou een foreigner met cold as ice... in het kader van koud van oud. Maar hier is de hoeders en Satellite. November, om 6 uur ochtends start The Original onder de lijsten. Is as you, you're your duizend 1000 keer Je Radio Harder. 1000 keer Kippenvel. 1000 trips down memory lane. En 1000 legendarische treks. En bepaalde tot duizend aller tijden. De info op radioveronica.nl We love music. Goud van oud mensen in Goud van oud. Cold as ice, hoorde je van Forner. Zometeen Show Me Love van Robin S. Voor iedereen die behoefte heeft om te dansen. Maar eerst iets heel romantisch van de tubes. We could be the last two on earth to start. en Show Me Love. wel liedje Ja, en daarvoor ook een liedje dat ik uh, ook prachtig vond. De Tubes met I Don't Wanna Wait Anymore. Een van de persoonlijke favorieten was dat van Alfred Lagarde. Die vond het liedje zo prachtig dat hij het een keer... een uur lang achter elkaar gedraaid heeft. Gewoon live op zender. Uh, Willem die zegt, wow, deze is gaaf kippenvel. Tony Peroni zegt, een van de mooiste ballades ooit gemaakt... En Suzanne zegt nog, oh ja, lekker nummer dit zeg. Kortom, een heleboel enthousiasme voor de tunes. Ik hoop dat ik jou net zo enthousiast krijg voor de plaat die ik nu wil gaan draaien. Ik kies vandaag voor wederom een liedje dat op mijn stemlijst staat. Een liedje waarop ik gestemd heb voor de top 1000 aller tijden. En ik kan je wel vertellen, ja, dit is denk ik wel mijn... Ja, het is gewoon een van mijn lievelingsliedjes ooit. Maar het is ook gewoon mijn favoriete R&B liedje. Het zijn de Detroit Emeralds en Fields. Zo lekker. Ik zit hem echt heel hard hier in de studio gaan meezingen, maar ik beloof dat ik de schuif van de microfoon dicht ga zetten, zodat jij daar geen last van hebt, oké? Okay? Laten we dat afspreken. Zien je ook mee dan. Detroit, Emeralds en Feel the Need and Me staat in mijn top 1000 aller tijden stemlijst. Echt waar? Ja. Ben je weer verbaasd over is, een van mijn ja, nee. keuzes? Het mag, het mag. <laughs> nou ja, ik zat net even een beetje, een beetje af te geven op een uh, collega voor ons. Jordi Mulderij. Ja. Hele aardige jongen. <laughs> maar? Het is al heel erg als je dat zegt, hè? Ja, Hele aardige dat jongen. dat een beetje al maar... wat er gaat komen. Ja. Nou, ik zat net even een beetje op Instagram om te scrollen. En Diverse collega's van ons hebben hun eigen top 3 online gezet. Ja. En over smaak valt het natuurlijk niet te twisten. Nee. Sterker nog, zijn nummer 1 vind ik ook hartstikke leuk. Maar ja, ik, ik weet niet. Je hebt dan bijvoorbeeld Hotel California je gehad. Je hebt dan Bohemian Rhapsody en yes, way to Heaven. En dan nu, dames en heren, de nummer 1. Skik. En op fietsen. Ah. Oh. Ja. Ja. Nou ja, dat, ja. Ja, ja, precies. Ja, dat. <laughs> nou ja, dat is, dat is ook een classic, toch? Dat is zeker waar. Dat is ook een, ja. Ik vind het juist altijd ergens wel een beetje saai... van die lijstjes, met, hè, dat de top drie dan Je zo voorspelbaar ook. is. Ja. Dus Hattieke. in dat opzicht vind ik het... het oh, hoppakee, Bam. dames en heren stem op Skik en ja. op fietsen. Der. Ik snap het wel. en Dat is trouwens ook een liedje. Je hoort hem altijd overal en altijd. Dus in dat opzicht vind ik het helemaal niet gek. Maar ik begrijp dat jij niet op Skik gestemd hebt. Uh, nee, <laughs> terwijl ik Skik een hartstikke leuk bandje vind... en Daniel Looijs heeft ook prachtige dingen gemaakt. Heel mooi. Nou, ik was gewoon ja. eigenlijk verrast. Laat ik het daar ja, Verrast. Ik was verrast. Nee, je bent, nou, precies. Maar wat staat er bij jou op één dan? Ja, wie denk je? Ja, Bob Dylan, maar welke? Uh, like a Rolling Stone. Oh. Dacht ik, die moet deze, deze keer gewoon heel hoog. Je snap ik. Ja. En nummer twee? En nummer twee, de uh, Beatles. Ja? Ja. Oeh, die ben ik vergeten. Ben je de Beatles vergeten? Ja, ik heb, ik heb Paul McCartney solo erin staan. Ik heb oh, George gelukkig. Harrison solo erin staan met oh, de Beatles. Gelukkig. Als band zijnde ben ik vergeten. Nou, ik ben dus Pink Floyd vergeten. Oh, ik ja, ook. Vind ik ook vrij ernstig eigenlijk. Oh, jeetje, ik moet ja. nog een keertje stemmen onder een andere naam, denk ik. <laughs> ja, dat lijkt me een goeie zin. Ja. Laat ik dan proberen. Jordi Milderij doen. bijvoorbeeld. Ja, <laughs> nee, nee. <laughs> Zometeen de piepshow. Martijn Muis. Veel plezier met hem. Fijne show, Martijn. Bedankt. Everyone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 It was a night.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 Daarom steunt het Oranje Fonds Maatjesproject. Wordt ook maatje op oranjefonds.nl. Slash maatjes. November wordt een heel bijzondere maand. En niet alleen omdat we een jackpot hebben van 12,6 miljoen netto. Nee, alleen deze maand maak je ook nog eens kans op één van de 25 BMW's ix 3 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. De spel van Nederlandse Loterij. Kopen dus dat goed dus. Nu heel veel Denim deals bij Open32. Van PME Legend, G-Star en Silver Creek vanaf 49,99. Shoppen ons 70-tal winkels of op open32.nl Winkel online zonder webtrackers die alles volgen wat je doet. Schakel privacy in. Schakel trackers en malware uit. Gebruik NordVPN om je internetverkeer te beveiligen en je virtuele locatie te verbergen. Bovendien kun je webtrackers en gevaarlijke websites blokkeren. Krijg nu de aanbieding van NordVPN op nordvpn.com. NordVPN